Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Een speciaal team van de politiek van Italië dat daar te weinig aan wordt gedaan. In Nederland zouden zeker tientallen leden van de Drangheta zich bezighouden... met afpersing en met drugs- en wapenhandel. In ruil voor de hulp mag de Nederlandse politie in Italië... spijt op tante horen over hun criminele activiteiten in Nederland. Dat zou inmiddels één keer zijn gebeurd. Gemeenteraadsleden hebben maar weinig zicht op de kwaliteit van de jeugdzorg... Terwijl het wel iets is waar de gemeente sinds 2015 over gaat. Ruim de helft van de raadsleden zegt dat ze te weinig informatie krijgen van de wethouder. Blijkt uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder bijna duizend raadsleden. Veel raadsleden vinden het dossier jeugdzorg te groot en te complex. De helft van de gemeenten doet bijna niets tegen radicalisering... schrijft Trouw op basis van een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Vooral gemeenten tot 100.000 inwoners voeren geen anti-radicaliseringsbeleid, omdat het bij hen niet zou voorkomen. De inspectie vreest dat er wel mensen radicaliseren, maar dat niet altijd wordt herkend. Het kabinet rekent erop dat gemeenten zich inzetten om radicalisering te voorkomen, zoals ambtenaren opleiden om het te herkennen, of een steunpunt opzetten voor familieleden van mensen die radicale ideeën hebben. Mediamagnaat John de Mol wil nieuwswebsite nu.nl overnemen, meldt het Financiële Dagblad. Dat zeggen bronnen rond Talpa Holding, het bedrijf van de Mol. Nu.nl is eigendom van het Finse mediabedrijf Sanoma, dat zegt geen plannen te hebben voor verkoop. Behalve de Mol zouden ook andere partijen interesse hebben, waaronder het Belgische mediaconcern De Persgroep, eigenaar van onder meer de Volkskrant, AD, Trouw en enkele regionale kranten. Het weer, eerst in het zuidoosten nog wat zon... maar later trekt een storing met buien van noord naar zuid. En daarbij kan het onweren. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen minder buien en minder wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Ik ben Johnson Sehoka van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits voor de Randstad. Er staan 40 files, goed voor 180 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A15 richting Rotterdam. Door een ongeluk bij de Noordtunnel met twee vrachtwagens... ...staat inmiddels 15 kilometer file tussen Gorkum en de Noordtunnel... ...met ruim twee uur vertraging. Bij de Noordtunnel is maar één reis ook open... ...want de vrachtwagens worden nu geborgen. Het verkeer kan het beste bij knopend Gorkum, de borden Breda-Roosendaal volgen. Volgt dan de wegnummers A27, a 59 en de A16. Door de problemen op de A15 is het flink druk bij Dordrecht op de N3. Papendrecht richting Dordrecht. Daar staat 8 kilometer voor de aansluiting A16 met een half uur vertraging. Op de andere rijban drie kwartier vertraging. En op de N214 Leerdam richting Papendrecht. Daar staat tussen Wijngaarden en de A15 5 kilometer file met ruim een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Thing, sex, I so thank you. I believe in miracles since you came along. You, sex, I so thank. You.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Job. Uh, jongens, GroenLinks. Ik ga eerst eventjes terug. Uh, er is een, uh, een denk-mee-avond geweest op uh, 6 september. Kort geleden. Uh, en dat was uh, in de kocht. Maar er waren veel mensen. Ik denk dat we bij elkaar met een mannetje of 15 zaten, zoiets. 15? Ja. ja. En...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 Uh, wat ja eigenlijk waren die ideeën heel erg inlopend. Er mensen wat voorstellen. Ja, ik vond het echt totaal verschillend. Van, euh, nou, over de afvalinzameling bijvoorbeeld, van, misschien kunnen we dat later schijnen in plaats van dat het van tevoren schijnt, het schijnt goedkoper te zijn. Nou ja, daar gaan wij natuurlijk verder onderzoek naar doen. Is dat inderdaad zo? Welke stappen kunnen wij daarin nemen? Moeten we dat met andere gemeentes overleggen? Ja. Het zijn allemaal echt totaal verschillende voorwerpen. Onder... Wat was jouw idee van die bijeenkomst, Willem? Nou, we hadden, we hadden ongeveer, uh, we zijn met z'n vier inderdaad. We hebben ongeveer twintig onderwerpen die Leven in Zand wordt verdeeld. En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 Dat, dat hoort er bij, inderdaad. Ja. Ja, het, het moet niet de spuigaten uitlopen. Laten we het daarop houden. Wat waren de punten, Karim? Uh, nou, wat zelf al verteld, natuurlijk over toerisme en over uh, onder andere uh, uh, afvalstromenscheiding, moet ik het goed zeggen. Uh, we hebben het ook over bijvoorbeeld de scholen gehad. En meerdere meer scholen in het verband met verkeer.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 En een ander idee, en dat, dat is natuurlijk helemaal een straatje van GroenLinks. Uh, de gemeente is op dit moment al alle lantaanpalen aan het vervangen. In zekere zin, er komt LED verlichting in. Wat wij denken is dat je misschien, zeker met de techniek van nu, uh, de lantaanpalen in de nacht bijvoorbeeld, niet in zo'n grote hoeveelheid, zo sterk hoeft te laten branden. Je zou misschien kunnen denken aan dat ze met sensoren worden uitgerust. Waardoor je, wanneer je loopt, een lantaanpaal aangaat. Of dat ze worden gedimd. Want in de nacht uh, ja, is het eigenlijk niet nodig dat er zoveel straatlantaans,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 dichterbij wat je denkt hoor. Ja, dat is waar, dat is hoor. Ja. Uh, Job, wat, wat vind jij dat er moet gebeuren op het strand? Op het strand? Ja. Uh, ik denk dat het strand ten eerste vrij mooi zal, maar ik denk dat het nog mooier kunnen maken. Ik denk dat als je kijkt naar de boulevard, ik denk dat veel mensen, als je uit het station komt lopen, dan krijg je eerst tegen een, een flatgebouw aan.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 En waar moeten ze zich aan melden? Nou ja, jullie hebben een website. Ja, we hebben een Facebookpagina. En daar kan je nu... Facebook, Twitter, we hebben alles. Ja. Even voor de duidelijkheid. Jullie vallen onder de regio Kennemerland van GroenLinks, hè? Zuidwest Kennemerland. Zuidwest Kennemerland. Ja. ja. Uh, het we in nou en Heemstede in één. betekent dat het bestuur, dat is een uh, mevrouw uit Haarlem. Het Heemstede. het Heemstede. Heemstede. Maria. Maria. En die, die regelt veel of niet? Ja, die regelt heel veel. En met heel veel respect ook van onze kant... Um, van Maria.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 Zijn die nodig? Alle tien? Nee, maar het is altijd goed om, uh, zeg maar, je hebt, je hebt drie, vier plekken, dat zijn de plekken voor de, voor de topposities en de lijstduurers, mensen die willen ondersteunen, maar ik denk dat het voor ons ook belangrijk is dat we wat mensen met ervaring bij zitten die ons kunnen leren hoe je uiteindelijk door de dossierstukken en dat soort dingen heen moet gaan. Want hebben jullie een wethouderskandidaat? Nee, nou, in principe nog niet. Maar daar moeten we na naar gaan kijken, inderdaad. Dat is wel belangrijk. Ik dat zijn dingen wat, waar, waar wij nog niet over na hebben gedacht. Maar wat wel belangrijk Yo, is... Je nu... hebt nog maar vier, vijf maanden. Klopt, dat is waar. Dat is waar. Ja, en maar Ik denk dat het belangrijkste is om, om we zijn nu de basisprincipes de... op te zetten, inderdaad. Ja. En dan gaan we naar de details toe werken, inderdaad. Laten ja. ja, we ja. ons dan maar eerst zetels halen. Ja. In plaats van dat wij... Uh... En als we een wethouder nodig hebben, dan staat er iemand. die ja. wethouder kan zijn. Daar ben ik van overtuigd. Wil jij dat doen? Nou, ja. Misschien ik niet.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 Eigenlijk is het voor mij de eerste keer dat ik uh, politiek actief ben. Hoe oud ben je joh? Ik ben 23. Oké. Okay. En dit is ook de eerste keer dat ik mijn kandidaat heb gesteld en in het verleden heb ik al vaak gestemd. En Karin? Nou, voor mij is het bij mij over het algemeen bekend dat ik uh, hiervoor ook bij... Jij uh, yes, staat bij mij bekend als hopper uh, <laughs> ja, nou, is bij de veel Sociaal uh, Sociale Antwoord, Partij van de Arbeid, ja. klopt. En, um,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 En, en um, ja. ja, weet je, ik, ik, ik snap op zich wel dat er ophef over ontstaat over zo'n documentaire, want...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 Hoeveel tijd erin gaat zitten in een raadlidmaatschap? Ja. We merken dat ja? uh, nu al. Uh, ja, nu al <laughs> hoeveel verschilt. tijd? Nou, als je in de, de gemeenteraad zit, hoeveel tijd dat, dat kost? Het 20 uur per week is ja. ongeveer. Ja. Daar red je het niet mee.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 Ja. Ah, heb je hebt je universiteit, je school er nog naast en, en dergelijke, je werk. Ja. ja. Nou, we zijn nog jong, ja. we hebben nog geen gezin, we hebben geen kinderen. Dus ik denk dat dat in ons voordeel werkt. Ja. Hebben we er zin in? Dat is ook iets, een dus zin aan. Heet ja. Dat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 met bijvoorbeeld uh, dat boodschappen doen en dat contactmoment tussen die ouderen. En het okay. schijnt bijvoorbeeld in Amersfoort heel goed te werken, dus waarom hier niet? Jongens, jullie hebben nog uh, even uitrekenen uh, vijf maanden de tijd. Voor die tijd moet je roslijst klaar zijn, dan moet je programma klaar zijn. Wanneer kunnen we dat verwachten?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 En uh, de kandidatenlijst uh, hebben wij voor mij voor in december staan. Wordt die afgehamerd? Hier in Zandvoort hebben wij voor gezorgd. Het is ook goed voor de Zandvoortse ondernemingen. En uh, ja, dan kan de verkiezingen eigenlijk uh, beginnen. Ik ben erg nieuwsgierig. Ik wens jullie veel succes toe en bedankt voor jullie komst. Ja. Dank je wel. Dank u wel.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 Uh, ja, ja. En, en dat komt dan, kijk, het is eigenlijk tot stand gekomen als dekker.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 Dat ja. ze dat willen. Hou nou een keer op Hals. over dat kleine dorp. Dat is niet zo. Wat wij doen hier in de regio is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 Uh, de prijs weet ik niet, maar als iemand... Even zegt, bellen, als bellen naar Als wil blijven eten, dan even naar, naar, naar Theo uh, bellen. Daar, met eten en drinken bemoeien we ons niet. Dan uh, heb je al een schermetje gemaakt voor ja? uh, komende maanden. www.jazzesandvoort.nl Kan je wat algemeens even erover noemen, wat je krijgt? Nou ah, ja, het is, het is een uh, uh, programma wat we... Ja, het is weer een mix van, van uh, vertrouwde gezichten en uh, aanstormend uh, talent. En als ik dan uh, praat over Theus Nobel en Maarten Hogehuis en, en uh, de Michel Varekamp, wat, wat ik heel leuk vind, is dat we in november uh, geen Wantenaar en de Accordeon... En dan weet ik niet of dan bij mensen alle bellen gaan rinkelen. Maar Ger Wantenaar is de eerste accordeonist van het orkest van Malando. Uh, en dat is een fabuleus organist. Eh, of accordeonist, liever gezegd. Uh, op dezelfde manier zoals de vroeger uh, Johnny Meijer. Ja, ja. uh, uh, maar...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 Als ik wens je zondag veel succes. Dank je En volle zaal. Dank je wel. Ja, en dan zit naast jou Leo Sanders, en dat is de directeur van de Zandvoortse Muziekgroep. Ja, goedemorgen. Er is veel talent in Zandvoort, hè? Buitengewoon. Wat ik ook af, hoor, af. links en rechts, het loopt storm.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 En waarschijnlijk ook heel veel ouders, vrienden en bekenden, et cetera, et cetera. nu weet jij wat een middifuil is. Ik weet dat ook, maar kun je voor de luisteraars even uitleggen. Wat is nou een middifuil? Dat zou jou trouwens ook heel goed kunnen, kort? Ja, dat maar weet goed. ik, maar ik vraag het <laughs> toch even aan jou. Nou ja, ja oké, okay, ik een, wil het wel doen. Het is het vertalen van muziek in computertaal. Daar komt het. Ja, zeg, de informatie van de muziek ja. zelf staat in een heel klein bestandje. Ja. ja. Hmm.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 Perfect. Ja. Mensen, ik ben jullie zeer erkentelijk dat jullie dit hebben willen komen vertellen. Woensdag aanstaande om vijf uur. Vijf uur. Dan gaan we genieten. Geweldig. Dank, ja, Dank je wel. Succes. Dank voor je komst. Ja. En zondag half drie in de Krocht.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 Het was een hele korte versie van Smokey met uh, Living Next Door, to Ellis vanwege de tijd, wat er natuurlijk altijd weer tekort kan in dit programma. En zeker als Pieter er is, want dan ja. wordt er heel veel gepraat. We zitten met uh, Leon Tientreijberg met de Zandstroom. En uh, uh, lieve luisteraars, die Zandstroom is heel uniek.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 Dat is even in het kort gezegd. Dan wel mensen die nou, denken dat ze wat vergeten zijn. En ja, en het woord dementie gebruiken we eigenlijk nauwelijks. Want ik vind het helemaal geen prettig woord. We hebben het meer over vergetenachtigheid. We hebben het soms over haperende hersenen. En eigenlijk met de mensen zelf hebben we het er nooit over. We zijn eigenlijk vooral bezig om van iedere dag een feestje te maken. Maar als je komt, dan moet je dat. Uh, en je wilt daar blijven in de club. Ja. dan moet dat via zorgbalans. Uh, uh, ja, uh, want het, moet het, worden. Mag, het Ja, ja uh, voor de inwoners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 We zijn al 60 jaar samen en nu moet ja. ik dit ook alleen doen, maar dat, dat is te intensief. Ja, maar het is niet, niet alleen voor ouderen, want uh, ik zie ook... Nee, 60ers. Uh, ja, precies. 50ers. Uh, uh, dat is ook een misverstand, dat het alleen maar voorkomt bij mensen boven de 80 bijvoorbeeld. Uh, dat is nee, dus helemaal niet door, waar. En, nee, absoluut. Ik ben echt jaloers. En, en, nou, kom gezellig langs, uh, uh, het Pieter. Is, het is, het is daar zo leuk. De sfeer is ja, zo goed. Is, ja, maar dat is... En, en wij denken eigenlijk, zo moet, zo moet het zijn. Zo moet het zijn in de ouderenzorg. Dat als je kwetsbaar wordt in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 Niet, niet te missen naast de kapper onder onderin doorbekker 13 ja als mensen iets willen weten die kunnen jou bellen absoluut en het telefoonnummer oh is. ja dat moet ik natuurlijk dat had ik natuurlijk nu ja, klaar dat moeten heb ik. hebben van zandstroom ja dat is 6 nee. 023 ja ik ga het even opzoeken, want ik weet het niet uit en mijn hoofd. 1 1 8 8 8 8 8 8 8 nee, 891 3883. Nee, 891 3883. Dat okay. is van Zandstroom. Had ik het opgeweid. E-mail: Zandstroom Apenstaartjezorgbalans.nl. Zijn we al door de tijd, heen? Nee, nee, nee, oh. nee. Oh, Zeg het nog een keer: 023. <gacht> 023 891 3883. Juist, dan heb ik het goed genoteerd. Ja, helemaal goed. Dan moet je, je bellen. Goed. Ja.